Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Voormalig FBI-directeur James Comey is aangeklaagd... wegens het afleggen van valse verklaringen en het belemmeren van de rechtsgang. Hij zou in 2020 valse getuigenissen hebben afgelegd... over zijn rol in het onderzoek naar de mogelijke pogingen... om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. De prominente Trump-criticus kan tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen...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 De data van Amerikaanse gebruikers zouden nu op een Amerikaanse cloudservice worden opgeslagen. De Israëlische omroep Kan hoopt dat het Songfestival zijn culturele en niet-politieke identiteit behoudt, staat in een verklaring. Begin november wordt besloten of Israël mee mag doen aan het Songfestival. Organisator de EBU heeft de stemming daarover een maand vervroegd. Israël wil dat bij de stemming een driekwart meerderheid geldt. Eerder deze maand werd al duidelijk dat Nederland niet meedoet... aan het Songfestival als Israël ook weer meedoet. Dat geldt ook voor verschillende andere landen. Na Feyenoord, PSV en Ajax hebben ook FC Utrecht en go Ahead Eagles... de eerste speelronde in het Europees voetbal verloren. FC Utrecht verloor in de Europa League met 1-0 van Olympique Lyonnais. go Ahead Eagles werd met 1-0 verslagen door Boekarest... Het weer bewolkt met in het zuidwesten regen en het is een graad of negen. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.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 And cast his way the the sun. All I need's place to find, and there I'll celebrate. celebrate. All in all, there's something to give. Ik je moet.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 Want your heart. Zandvoort. ZFM.